Vijf uur. Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Terroristische aanslagen hebben in 2014 veel meer geëist dan in het jaar daarvoor, blijkt uit het jaarlijkse terrorisme-rapport... van de Amerikaanse overheid. Wereldwijd kwamen bijna 33.000 mensen om, een stijging van 81%. Verder werden 9400 mensen ontvoerd door terroristische groeperingen. Drie keer zoveel als in 2013. IS is uitgegroeid tot de grootste diadistische groepering. Ongeveer 16.000 mensen van over de hele wereld vechten mee met IS.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 Het weer: het is wisselend bewolkt en verspreid over het land vallen de buien. In de loop van de dag trekken de buien weg en schijnt de zon vaker. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live Zfm. met, met, met nu. nu de nacht. Margaritas, by ring, and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 the views high, ain't nobody thinking about what you got, everything's ours, wanna dip, get a new spot, yeah, yeah, don't worry, don't worry, night never ends, no hurry, no hurry, shorting up thick so the lines get blurry, and the nights in your palms, oh, we might get dirty, DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this, night we gon' party like a DJ, young and free, saying it's the one no on my CK shit, the moon is the light, the sky is the ceiling, glow is the base and the high is the feeling, the world is the club all in, cause we can't. this one for the books, don't worry about it, thing. Uh.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 Mon amour, tu es très belle. Je suis Oh, je parle un petit peu français. ik praat de Even Nederlands de me. Mijn gefouss, dat wij vanaf kijken. Naar de Champs-Élysées. En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 Je suis Nederlander. Oh, je ben un petit peu français? een The glass.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 You got